4 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. We zijn bij de medaillejacht van de Nederlandse springruiters. Dit uur praten we ook met Jaap Koelewijn over het geld dat de staat kwijt is... aan garantie voor het midden- en kleinbedrijf. En we praten met de topsportkorpschef van de politie... over de atleten en allerlei andere zaken hier in Londen. Eerst krijgt u het NOS Nieuws van Dorad Megens. De plannen om het Britse Hogerhuis te hervormen zijn van de baan. In de regeringscoalitie was er te veel verzet van de conservatieven... tegen de plannen van de Liberaal-Democraten, de kleinste regeringspartij. De Liberaal-Democraten wilden het aantal leden van het House of Lords... terugbrengen van meer dan 800 tot 450. Ook zou 80% van de leden niet meer benoemd moeten worden, maar gekozen. En nieuwe leden zouden niet langer de titel Lord moeten krijgen. Partijleider Nick Clegg van de Liberaal-Democraten... toonde zich op de website van zijn partij verbitterd... dat de conservatieven de afspraken uit het regeerakkoord hebben getorpedeerd. Dit betekent dat de Lib Dems nu ook tegen de stokpaardjes... van de conservatieven kunnen stemmen, zegt hij. Autofabrikant Spijker, eigenaar van het failliete Saab... begint een rechtszaak tegen de voormalige eigenaar van Saab, General Motors. Spijker eist een schadevergoeding van 3 miljard dollar. Volgens Pijker heeft Saab grote schade geleden... doordat General Motors een samenwerking tussen Saab en het Chinese Youngman heeft tegengehouden. De samenwerking met Youngman had Saab van de ondergang moeten redden... maar de deal ging niet door en Saab ging eind vorig jaar failliet. Volgens Pijker wilde General Motors verhinderen dat Saab een concurrent zou worden op de Chinese markt... en heeft de Amerikaanse autofabrikant daarbij buiten de wet gehandeld. Op het Canarische eiland La Gomera wordt het nationaal park Garajonay bedreigd door bosbranden. Natuurgebied staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Het park bestaat voornamelijk uit bijzondere subtropische bossen... die miljoenen jaren geleden bijna heel Europa besloegen. Afgelopen weekend laaiden de natuurbranden op La Gomera op. Ongeveer 600 mensen moesten hun huis uit. Blussen van de natuurbranden wordt bemoeilijkt door dichte mist. Blusvliegtuigen kunnen daardoor niet opstijgen. De Algerijnse atleet Taufik Makloufi mag niet meer uitkomen op de Olympische Spelen in Londen. Dat heeft de Internationale Atletiek Federatie bekendgemaakt. De hardloper had zich tijdens de 800 meter niet genoeg ingespannen. Al een 100 meter stopte hij met lopen om zijn krachten te sparen voor de finale van de 1500 meter. Op dat onderdeel was Makloufi de grote favoriet. Zijn team had vergeten hem tijdig uit te schrijven voor de 800 meter. Maar de Atletiek Federatie was onverbiddelijk en stuurde de Algerijnse atleet naar huis. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Vannacht in de kustgebieden weer wat buien. Koelt af naar 13 graden. Morgen eerst wolkenvelden en wat buien. Morgenmiddag overwegend droog en zonnig. Aan verkeersinformatie. Er staan twee files op de A50 Arnhem richting Os tussen knoppen Valburg en knop Ewijk 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de N59 heiligatsplein richting Zierikzee. tussen Oosterland en Zierikzee 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo meer over de gevluchte premier van Syrië. En u hoort straks ook reactie van allerlei mensen rondom. Marit Bouwmeester op haar zilveren medaille behaald bij het zeilen vandaag. Maar we beginnen met economisch nieuws. Hier zijn live vanuit Londen Tom Van Teck en Lucalaka Russell. Want we hebben het over een tegenvaller uh, voor de overheid. De staat heeft een bankgarantie afgegeven voor het midden- en kleinbedrijf. En dat loopt aardig in de papieren langzamerhand. 200 miljoen euro in de afgelopen vier jaar. En daar kan dit jaar nog eens zo'n 80 miljoen euro bijkomen. We gaan erover praten met hoogleraar ondernemingsfinanciering... aan de Universiteit van Nijrode, Jaap Koelewijn. Meneer Koelewijn, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, ja, wat is eigenlijk de, de reden dat de overheid uh, überhaupt zich uh, zeg maar mengt... in dat uh, dat niet aan, aan MKB en banken overlaat, zeg maar? Ja, dat is zo goed. Er is na de kredietcrisis in 2008 enorm veel kritiek gekomen op de banken. Dat zij met name hebben midden- de kleinbedrijf in de steek laten. Uh, dat klopt ook wel. De banken werden in 2008 erg terughoudend uh, met hun kredietverlening... omdat de risicoeisen omhoog gingen. Nou, anderzijds is in het gat gesprongen. heeft gezegd, als banken nu zelf de helft financieren... en wij de andere helft, we staan de garantie van de andere helft... lopen de banken minder risico... en kunnen ondernemingen die in principe een goed perspectief hebben... toch van hun kredietruimte krijgen. En dat is gebeurd. Ja, Nu zien we dat, dat door de aanhoudende crisis, want we zitten eigenlijk al vier jaar in een recessieachtige omgeving, vallen bedrijven om en moet de overheid betalen. En zegt u er eigenlijk mee dat het bedrag wat de overheid kwijt is, dat als de banken de andere helft doen, dat, niet, dat die dat ook kwijt zijn, zeg maar? Jazeker, het is niet alleen maar uh, pijn van de overheid. De banken lijden evenveel pijn, want het, is een, het was een, een co-garantie, co-financiering... Uh, het was niet zo dat de risico's eenzijdig bij de overheid werden neergelegd. Daar hebben we de jaren 80 ervaring mee, ervaring mee gehad. En toen bleek dat de overheid echt altijd aan het kortste eind trok. Ja. Het heeft dus heel duidelijk. risico's worden tussen bank en overheid gedeeld. Ja, en de overheid uh, gaat evenals de banken nu voor een uh, vrienden bedrag door het Maar ik kan me dan wel uh, uh, voorstellen, mocht ik bij de bank werken... dat ik de wat leukere en vrolijker en perspectiefvollere zaken zelf zou doen. En daar waar ik twijfel, zeg ik tegen de overheid, doe je ook mee. Ja, dat noemen wij een factor en een moral hazard van de risico's schuiven af op de partij die je wilt verzekeren. Um, dat, dat, dat, dat ben ik ook wel met u eens. Maar er waren wel hele strenge eisen voor die gedichten die Je moest echt nadrukkelijk worden getoetst. Zijn het goede bedrijven? Is het een levensvatbaar bedrijf? Uh, zijn er kansen? Maar ja, als je al vier jaar in de recessie zit, die voornamelijk in het binnenland toeslaat, voornamelijk in het binnenkleinbedrijf. bedrijf... Ja, dan gaat vroeg of laat die rekening oplopen. En moet je dan achteraf zeggen dat het misschien toch niet goed is geweest? Als je, als je netto onder de ja. streep een conclusie moet trekken, kan je dat berekenen? Nou ja, kijk, je weet natuurlijk altijd, als je garanties gaat afgeven, dan kost het die geld. Papieren garanties bestaan niet. Ik moet net zo goed als van, wij, wij steunen Griekenland met garanties. Die garanties kosten ons dus als Nederlandse belastingbetaler gewoon geld. Want anders zou je ze niet hoeven geven. Het is heel moeilijk na te gaan wat het effect van dit soort regelingen is. Uh, het is ook vrij bekend uit de literatuur dat garantieregelingen... erg veel oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude uitlo uitlokken. Hè. Op die schaal zet ik het. Tuurlijk zullen banken altijd proberen risico's naar de overheid toe te schuiven. Ja. En het is heel moeilijk om na te gaan hoeveel werkgelegenheid je ermee kunt behouden. En als je dat kunt uitrekenen, dan kom je soms in orde van grote... Van Tonnen tot miljoenen per gerede arbeidsplaats. En dan kom je toch bij de vraag, euh, moet de overheid daar dan wel mee doorgaan met die, met die regeling? Ja, onder het je liberaal standpunt. Eh, nee, ik vraag het hè? Nee, u vraagt het. Ja. Nee, dat, is, nee, dat is waar, vraag, nee, u vraagt het. Um, het is een hele principiële maatschappelijke keuze die je maakt. Uh, we hebben vier jaar geleden besloten wel de bank in de lucht te houden... omdat anders onze economie geruïneerd zou worden. is ook heel veel geld gekost van die 80 miljoen waar we nu over hebben... ...is natuurlijk peanuts vergeleken bij het redden van de ABN AMRO voor 16 miljard euro. Um, ik, ik ben er erg huiverig in. Uh, uh, wij hebben in Nederland heel sterk de neiging om altijd uh, op te komen voor de kleine ondernemingen... ...de kleine bedrijven die inderdaad moeilijk aan krediet kunnen komen. Maar ik moet u zeggen, ik heb ook bij de bank waar ik zelf ook hier... Uh, ...is in een commissie gezeten die dit soort starters moest gaan beoordelen... En, garantiestelling moest gaan geven, nou wat er langskwam was om te huilen. Um, je, je gooit wel goed geld naar kwaad geld met dit soort regelingen. Daar ben ik zelf altijd heel terughoudend in. Ik heb nog één vraag aan nu, want als ja. je zo goed kan zien waar het misgaat... waarom is niet bij te houden wanneer het wel succesvol is... en wat die bedrijven bijvoorbeeld aan belasting extra gaan betalen... of, of, of wat er dan zeg maar extra terugvloeit? Je kunt heel moeilijk bepalen of een bedrijf dat nu een garantie heeft gekregen... failliet is gegaan. Uh, of uh, als het niet failliet gegaan zou zijn als het geen garantie had gekregen... er gaan nu bedrijven wel failliet. Die zouden misschien sowieso wel failliet gegaan, gegaan zijn. Ik bedoel, een transportonderneming of een bouwonderneming... Uh, die vallen op dit moment echt massaal om. Dus je kunt heel moeilijk de effectiviteit van dit soort regelingen meten. Het enige wat je wel kunt zeggen op grond van wat ik, ik uit empirisch onderzoek weet... is dat de effecten op zijn minst twijfelachtig zijn. En nou, nou druk ik mij voorzichtig uit... Dus eigenlijk zegt u heel netjes, de bedoelingen zijn geweldig. Effecten vrijwel nihil. hiel. Uh, laten we er maar mee stoppen. Zeer beperkt. Zeer beperkt. Uh, het is toch een hele Nederlandse cultuur om van politieke redenen... Uh, vooral vriendelijk te doen tegen de achterblijvers. Terwijl we in Nederland eigenlijk dat geld zouden kunnen besteden... aan het stimuleren en helpen ontwikkelen van kansrijke initiatieven. Voor zover je als overheid, je überhaupt met financiële middelen... en vermogen in de economie stappen. Uh, kijk nou naar het voorbeeld van ASML. Daar wordt door Intel ruim een miljard euro dollar ingestopt. Omdat het een kansrijk bedrijf is. En dat kan dus geld aantrekken. Uh, ik zie aan de andere kant ook dat er heel veel kleine bedrijven zijn. Die met heel veel moeite nu in de lucht blijven. Omdat het bankenbied niet interessant is om ze te financieren. Jaap Koelewijn, hoogleraar ondernemingsfinanciering aan de Universiteit van Nijrode. Zeer veel dank voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Dan de Olympische Spelen. Er was ook vandaag veel oranje in Weymouth. De zilveren race van Marit Bouwmeester werd door de Nederlandse supporters gevolgd vanaf de nood. Dat is een grote plek waar duizenden toeschouwers uitzicht hebben op de zeilboten. Ragnar Niemeijer was daar ook en die verzamelde daar wat reacties. Te beginnen met de ouders van Marit Bouwmeester. Ja, ze alle voor goud. Um, ja, Hij het... heeft eigenlijk gezegd: uh, ik ga voor goud. Ja, dat klopt. Is het dan een teleurstelling? Begrijp ik dat goed? Uh, ik vind het geen teleurstelling. Ik bedoel, maar je wint, zilver. Ze heeft uh, heel goed gevaren, uh, zesde was haar uh, slechtste race die ze af kon trekken. Je hebt heel constant gevaren. Uh, het enige waar zij wellicht op gehoopt had, is iets meer variabele omstandigheden, dus harde wind en iets uh, wat zachtere wind. Want zij is toch wel een van de meest allrounders. Ze kan wel met harde wind als met zachte wind kan ze goed uit de voeten. Hoe was, het, hoe was het hier om hier te zitten, zo vlak aan het water? Misschien mag je dat aan mama vragen. Uh, ja, was u nerveus? Nou, nee. Alleen toen de race begon, toen had ik wel zoiets van... Uh, nou gaat het ook wel echt beginnen. Tot dat moment ging het eigenlijk heel goed. De Chinezen liggen steeds heel ver voor de ene kant op. Dat kwam Mariet er weer bij. Verklaart u dat dus? Uh, ja, nou, we hebben gisteren gezien dat het heel tricky varen is. En dat uh, links heel vaak goed was... Dus ik denk dat Maarten gewoon gekozen heeft voor de linkerkant. En ja, die Chinese heeft gegokt en dat heeft uh, goed uitgepakt. Dan ging zij voor Goud, ik zei het ook tegen uw man, uh, ja het is zilver. Uh, ja, maar ik denk zo te zien, dus zoals we haar reactie hebben gezien, dat ze best heel tevreden kan zijn met die zilveren medaille. En dat ze een hele goede week heeft gevaren in deze omstandigheden voor haar, uh, gewoon super denk ik. Krijgt u nu ook uw kind weer een beetje terug, want ze is de afgelopen jaren natuurlijk ook hier in Engeland in Weymouth heel hard getraind. Uh, ja, maar ja, ze was in principe al heel vaak, als ze thuis was, was ze ook thuis. En uh, ja, ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, wat ze nu gaat doen, dus misschien is het nog wel erger, wie weet. Laatste dingetje. Volgens mij mogen we toch gewoon zeggen dat de vriend goud heeft en de dame zilver? Dat dacht ik. Dat heb ik net ook tegen Ben gezegd. Ik vond het wel impressief hoe die jongen hier binnenkwam. Er komen vier van die bodyguards over hem heen. Ben eens niet Ben eens Wij zaten rustig de wedstrijd kijken. Dus ik heb maar gevraagd aan die security van Ben of die mensen willen gaan zitten. Want ik wil graag die wedstrijd zien. Maar ik vond het echt een geweldige race. super spannend, uh, goed gedaan en ik ben er ontzettend trots op. Wow. Echt heel trots. Hoe is er in het dorp gekeken? Eh, nou, met heel veel eh, spanning ook en eh, heel veel trots ook dat eh, Anneke de, de rest van het, van het land bij heeft gehouden met, met haar Twitter. Ja, super. Ben, super. I mean, Dankjewel. Ever... Het Nederlandse kamp heeft zich verzameld op de nood. en kijkt uit over het water en accepteert de zilveren medaille. Dorian van Rijselberg praat met de BBC, de gouden medaillewinnaar van gisteren. En hem eens vragen hoe hij er tegenaan kijkt, want Bouwmeester ging voor goud maar krijgt de zilver. Dorian, ik herken je bijna niet. Jij weet hoe het is om goud te voelen. Een zonnebril en een oranje pruik en je stond de boel op te hitsen. Ze ging voor goud maar krijgt zilver. Ja, nee, maar top. Ik bedoel, ongelofelijke klasse. Ze heeft de hele week heel erg goed gevaren. En ook in de medal races wil laten zien wat ze kan. En ja, net even ongelukkig dat ze er niet pakt. Maar het tweede, ja, het is ongelooflijk. Het is mooi. Ja, ook verdiend. Die Chinese lag steeds voor. Heel erg netjes gevaren van de Chinees. Dus ja, dan kan je bijna, bijna foutloos. En uh, ja... Dat is dan zo, je, daar kan je niks aan doen. Maar het heeft haar part uh, heel erg goed opgepakt en heel erg netjes. Dit noemen ze eigenlijk een head-to-head -head race. Het waren vier mensen, de winnaar uh, ja, krijgt het goud. Heel makkelijk, het is spannender dan voetballen. Ja, inderdaad, je kan, ja, je kan ook niemand afdekken, weet je wel. Want het zijn de vier tegelijk en ze komen allemaal, als jij vooraan ligt, allemaal voor jou. En je denkt van, god, wat gaat er gebeuren? Dus nee, wel ongelooflijk, maar het heeft het zo goed gedaan. Ik zag je van een afstandje, J jij stond hier de boel op te eerste. Ja, tuurlijk, een beetje... Een beetje... Weet je iedereen een beetje gek maken, zeker. Het moet gebeuren. Hey, wat ik nog even afvraag, hoe is jouw dag gisteren geweest? Wat heb jij nog gedaan, gevierd met je ouders? Uh, ja, we hebben lekker met de ouders een hapje gegeten. En, uh, ja, niet te gek, maar gewoon lekker ervan genieten. Dorian van Rijsselbergen zei dat we gaan snel naar Ed van de Bent. Landenwedstrijd, springen. Jurf Vrieling, Ed. En net, Tom, als bij de vorige wedstrijd van gisteren... zien we daar het Juliet bij de sloot. Dat is in dit geval hindernis 4. Wat vroeger in het parcours zien we daar de hand omhoog steken. Dat betekent dat hij een voetfout had, zijn paard. En ditmaal niet in het water, maar op de lat. Want plastisch materiaal aan het eind ervan. Dat wordt ook uitgesneden om die hoefafdruk om dat te bewijzen. En daarop de eerste van de drie driesprong. Het element maakt die ook een fout. Zit dus al op acht strafpunten. Hetzelfde resultaat voor deze Nederlandse kampioenscombinatie als gisteren. En dat zou dan het Resultaten wellicht kunnen en moeten zijn. Maar gisteren waren de ander in staat om dat verder redelijk te houden. Zodat we maar met vier strafpunten rondkwamen. Dat was de enige fout van Gerko Scheuder aan het eind. Nog een paar sprongen en dan weten we of, uh, wat het resultaat is van Jur Vrieling voor deze landenwedstrijd. Hij gaat nu naar het hele hoge hek van 1,60 meter. En wit en is voor de paarden moeilijk te schatten tegen die lichte achtergrond. En dan zo'n 2, 3, 4, 5 gelopsprongen erachter. Sint Polske. Dus door de laatste sprong. En dat blijft uh, beperkt binnen de tijd. Net als gisteren tot acht strafpunten. Maar goed, je zou ze kunnen zeggen. Men is er al gewend dat uh, er een extra druk op komt voor onze overige drie routers. Die uh, steeds vanaf nu zo'n zo 13 tot 15 minuten achter elkaar zullen gaan springen. Michael van der Vleuten, Mark Houtsage en Gecko Schreuder. Waarbij we even moeten aantekenen dat die acht fouten moet je ook in perspectief zien. Want er is tot nu toe is uh, Nick Skelton voor de Britten foutloos geweest. Met Big Star en Marcus Eningen. Dit is dus...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 Hier ook kaarten bij bestellen, Vergeet de vuilniszakken niet. Die afspraak was veranderd. En overrecht dat feest. Naar de nieuwe van Bellini. Ben ik gelukkig al geweest? Ik ben geweest. Te ik heb het zo doen.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 Toontje Lager, bijna 30 jaar geleden alweer zoveel te doen. Edwin Cornelissen kijkt naar de, de toestelfinales bij Turnen. Prachtige sport, Edwin. De finale brug, vrouwen achter de rug. Die is geweest en uh, daar was het Beth Tweddle die de onbetwiste favoriet was voor het goud. Maar het niet waar kon maken, dat was heel verrassend. Ze maakte bij haar afsprong twee forse passen en dat uh, werd er zwaar aangerekend. Derde is ze uiteindelijk geworden. En uh, ja, je kon het niet aan haar gezicht afzien, maar dat moet een enorme klap voor haar zijn. Want dit was eigenlijk de ingecalculeerde gouden medaille bij het turnen voor uh, de Britse ploeg. Beth Tweddle was uh, in de kwalificatie de, de absolute nummer één. liet een sensationele oefening zien met het ene na het andere vlucht. Element. We noemden het er al wel een beetje de Epke Zonderland bij de vrouwen. Die toestellen zijn ook een beetje vergelijkbaar. Maar laat dat een les zijn voor Epke Zonderland. Een kwalificatie is nog geen finale. Daarin begint iedereen weer op nul. Daarin moet je gewoon weer je oefening laten zien. Het allerbeste van je kunnen laten zien. En geen fouten maken. En dat deed Beth Tweddle dus wel. En dus moet ze het doen met brons. Daar waar het goud gaat naar Mustafina, Rusin. Eerder al eens een keertje wereldkampioen. Ook allround geworden. Een ontzettend getalenteerde Turster Die vorig jaar zwaar geblesseerd raakte. Een lang heeft gerevalideerd en er nu weer staat en hoe met het goud dus op dit onderdeel de brug met ongelijke leggers waarmee ze overigens ook in de voetsporen treedt van haar vader niet dat die op de brug actief was nee dat was een Grieks-Romeinse worstelaar die een medaille won op de Olympische Spelen van 1976 dus ze houden het wat dat betreft qua medailles in de familie het goud voor Mustafina uit Rusland en Beth Tweddle slechts brons we zijn weer helemaal bij de gast hier is nu korpschef Gerard Huyser van Renen. Hij zit in de raad van korpschefs en heeft daar bij de portefeuille Topsport de Topsport selectie. Welkom, u bent hier een, een dikke week in Londen ja. om uw sporters te volgen. Wie Zeker. zijn dat die bij de politie werken en hier hierop te spelen? Dat zijn Bas Verweiler, Sanne Keizer en Teun Mulder. En u heeft ze alle drie in actie gezien ook? Nee, de laatste nog niet, Teun Mulder nee. nog niet. De andere twee wel. Ja, en een beetje tegenvallend natuurlijk. Denk ik in ieder geval Bas Verwijlen. u nou, misschien meer tegenvallend van de Tegenvallend, geruststellend. Ja, topsport ligt dicht bij elkaar, heb ik wel begrepen. En bij dat uh, degen waar hij dan uh, zijn kunstjes op vertoont, uh, was de top zat heel dicht bij elkaar. En ik heb begrepen dat bij de laatste twaalf geloof ik, niet eens zes van de top. De topwereld zat er ineens bij. Het is dus, dus een, een, een apart het toernooi wat dat betreft. Ja, ja wat hebben Want wat doet Bas Verwijlen bij de politie? Bas Verwijlen die werkt bij het korps Brabant Noord. En die uh, helpt uh, het integrale beroepsveiligheidstraining. Dus iedere politieman moet een training ondergaan. We noemen dat IBT, kort afgekort. Uh, afgekort en... Uh, daar helpt hij uh, de collega's bij. En dat doet hij dan een, een paar uur per week of zo? Dat hij voor de rest aan, t, aan het scherm is? Nou, in principe is het zo dat uh, als een uh, topsporter bij onze dienst uh, is, dan krijgt hij een speciaal uh, uh, contract. En dat betekent dat hij de helft moet werken. Een arbeidsprestatie moet leveren, bijdrage moet leveren aan uh, zeg maar ons product, politie. En voor de andere deel in diensttijd mag gebruiken voor uh, ja, zo'n sportcarrière. En hoe gaat dat dan? Bent u op zoek gegaan naar topsporters die uh, bij de politie zouden kunnen werken? Of is dit eigenlijk helemaal toevallig tot stand gekomen dat hij bij de politie wilde werken? Nou, voor hem is het wel specifiek dat hij bij de politie wilde uh, komen werken. Uh, en ja, de manier waarop ze binnenkomen zie ik weer verschillend. Uh, soms melden ze zich zelf aan, soms komt een aanmelding via de bond, via Randstad, goud op de werkvloer. Dus er zijn verschillende mogelijkheden dat mensen zich bij ons aanmelden. En het is niet zo dat we iedereen aannemen. Dat hangt ook een beetje vanaf welke kwaliteiten je juist ja, mensen wat, van sporten. Dat is een vraag voor mij. U krijgt natuurlijk vaker sporters die dan dat wel ja. zouden willen. Maar die ja. gaan wel door een soort van molen heen. Dat ze Absoluut. wel een aantal manier, op een bepaalde manier geschikt moeten zijn. Absoluut. Ja, en hoeveel heeft u er in het totaal? Want dit zijn de drie die hier op de Olympische Spelen. Maar die, die ja. topsoortselectie is groter. Hè? Nou, op, op dit moment hebben we er acht. Uh, drie zijn hier nu. Uh, twee gaan er straks naar de antifolide spelen, hierna uh, Kenny van Wegel en uh, Tony Heijnen. En dan hebben we er nog drie, uh, Robin Koenders, die is helaas niet geselecteerd voor Kano, K1. En uh, Claudia van Heijlaberg, een topvoetbalster die het Nederlands elftal speelt. En uh, Timothy Petersen, wat een is, die ook niet geselecteerd is. En, uh, nou ja, dat zal u ook niet ontgaan zijn. Defensie heeft besloten om ermee op te houden... om het mm -hmm. maar even heel kort door de bocht te zeggen. Mm -hmm. Maar ik heb begrepen dat u dat helemaal niet plan bent met de politie. Sterker nog, het, die van Defensie kunnen bijna u bellen of is het niet zo helemaal? Nou, zo is het ook weer niet. Uh, uh, ja, laat maar zo zeggen... Uh, als je bij Defensie topsporter bent, wil dat niet zeggen... dat je automatisch bij ons topsporter zou kunnen worden. Dat hangt dan van je kwaliteiten. En uh, dus graag willen we natuurlijk topsporters zien... die ook een relatie hebben met ons vak. Hè, dus het, het verdedigingsvak, uh, lopen, uh, nou, het uh, ja. het, het rugby, uh, kraten. Een hockeyer, daar zit u niet op te wachten. Nou, het gaat niet zozeer om hockey. Uh, overigens dat wel riskant in deze studie hadden het nu te zeggen... Uh, nee. dat het niet kan, maar... Uh, het gaat ook om wat je als persoon meebrengt. Er zijn. Um, ja, want wat in we, ons vak. Nou, maar okay, heel in de, nog. Bent ja. u op zoek naar meer? Ik bedoel, bent u van plan dit zelfs wat uit te breiden? Of, of, of hoe staat de politie daarin? Nou, okay. met? Het kenmerk van Topsporter is dat je dat niet voor je hele leven bent. Dus er zijn mensen die vallen af, en er zijn uh, okay. mensen die komen bij. Dus het is een doorlopend circuit van mensen die stoppen en mensen die ja, binnenkomen. Uh, het is niet zo dat we zeggen, uh, we hebben x aantal plaatsen en dat moet gevuld worden. We nemen alleen die mensen aan die, waarvan wij denken dat die voor ons geschikt zijn. Ja, en wat is daar het, het voordeel van? Want het kost u een paar jaar een halve formatieplaats ja. per persoon. Dat, ja. dat vonden wij eigenlijk nog wel meevallen. Ja. Maar wat is uiteindelijk voor de politie het voordeel hiervan? Nou, er zijn een aantal voordelen. Uh, uh, het kenmerk van ons vak komt ook veel overheen... met de kenmerken en kernwaarden van topsporters. Het is voor de uitstraling goed van de politie? Ja, als je mee wilt uitrekt, zou ik proberen in drie thema's dat even mm. weer te geven. Dat gaat om fairness in de sport. Hè. Dus uh, op een nette manier sport doen, op een eerlijke manier sporten. En bij ons gaat het dan om de integriteit van ons bedrijf. Hè. Wij moeten uh, betrouwbaar zijn en op een eerlijke manier ons werk doen. Het gaat om focus. Eh... In ons vak, in de, op je routine werken, is gewoon gevaarlijk. Uh, heel gevaarlijk zelfs. Uh, en focus heb je als topspot er ook nodig. Dus uh, je mensen focus leren. En daarnaast gaat het over fitness. En dan gaat het om je mentale en fysieke geschiktheid om het werk te doen. Dat vraagt ons vak, maar dat vraagt de spotter uiteraard uh, ook. Dus dat is goed voor de uitstraling van de politie. Niet alleen heb je daar goede ja. personen mee voor de politie... maar het kan ook goed op de politie afstralen. Z ja, oké. Okay. Ja, goed... Dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel een doel, maar niet in eerste aanleg. In eerste aanleg gebruiken we de sporters om binnen onze mensen beter te nee. maken. Hè? Dus ja. niet meer blauw, maar beter uh, blauw maken. En daarnaast is het natuurlijk zo dat je positieve positionering in de samenleving als een. Uh, aantal sportieve werkgever meegenomen is. Maar dat is niet in eerste aanleg ons, uh, ons doel. En als zo'n topspot bij u in dienst komt, is ja. hij dan ook uh, verplicht om een x-aantal jaren een contract af, aan te gaan? Of kan nee. hij zeggen, nou, ik ben uitgeschermd, om het maar even onaardig te zeggen, ja. wij danken u zeer en uh, wij gaan er vandoor? Nou, in een arbeidscontract kun je altijd uh, opzeggen, als je dat wilt, als, als werknemer, als werkgever, is dat wat ingewikkelder. Uh, uh, maar je kunt ook verschillende contracten maken. Je kunt een tweejarig contract maken, je kunt een 1-jarig contract maken, en je kunt bij ons ja, een, het is eigenlijk even gedurende ja. contract krijgen natuurlijk. Na een jaar krijg je een vaste aanstelling. En in dat contract kun je gewoon verder gaan. Maar als je niet tevreden bent, als werknemer en werkgever niet... dan je staat het natuurlijk een als... nieuwe situatie. En heeft u voorbeelden van mensen die, die op deze manier begonnen zijn... en nu een x aantal jaren later met grote tevredenheid in uw organisatie zitten? Ja, ik heb een paar uh, oude voorbeelden die uh, zeg maar, uh, voor de ouderen onder ons... Uh, nog uh, tellen als een, uh, een echterdijstad... Uh, een veldloper Bert in de Berken, een judoka, uh, en de recenter uh, Marike Wijsman, uh, Stella Jonkmans, die nog steeds bij ons werkt. Ja. Ja. U bent hier om uh, de topsporters te volgen, om te kijken ja. hoe ze het doen... maar u ja. kijkt vast ook als politieman rond in Londen... van hoe doen ze dit met al die miljoenen uh, bezoekers. Zeker. Wat, wat valt u op als korpschef? Als nou, wat mij, geweldig, wat mij enorm opvalt is dat uh, de enorme rust uh, die eruit gaat van uh, de mensen die de beveiliging doen. En ik let natuurlijk uiteraard op, uh, op politiemensen. En ik weet uh, uh, dat ze ook klaar zijn om ernstig in te grijpen als dat nodig is. En opvallend is dat je daar niets van ziet. Het is heel low profile, het is ontzettend vriendelijk... Niet alleen vanuit de politie, maar ook die vrijwilligers in de militaire. Ja, beleefd, hè? valt ons ook op. Ongelooflijk ja, het beleefd. Het beleefd. Ik noem het vriendelijk. Uh, gepast. Uh, op sommige plaatsen uh, hoorde ik ook van... je mag geen uh, drank meenemen. Hè? Althans vocht, om het maar zo te zeggen. En uh, dat was wel verschillend toegepast. Dus je snapt wel dat het hier en daar wel niet in één lijn wordt getrokken. Maar dat is ook wel begrijpelijk. Uh, maar ook wel situationeel uh, ja, passen ze ook wel de regels niet toe. Hè? Dus ik hoorde van iemand die had... Uh, uh, een reukstofje bij zich en die moest dat eigenlijk inleveren en mocht dat houden. Hè? Nou, dat is top. Hè? Dat is echt professioneel werken. Ja, ik ben er echt van Omdat ze dan ben. zien dat daar ja. geen gevaar van uitgaat? Nou, dat kun je niet altijd zien. Hè? Je kunt niet alles zien, maar je maakt als een inschatting tussen de persoon die, jou, uh, uh, die, die je tegenkomt, die je visiteert, en de omstandigheid uh, van het gesprek. En die combinatie maak je. Dat is je vak. Wij gaan zo met u verder praten, maar wij gaan, uh, dat zal u helemaal uh, niet verdriet uh, nee, doen, wij gaan nee. naar de actuele sport. Daar ben ik Want Ed van der Ben, ja u bent daar ook ja. voor, en uh, politie te paard hebben we ook tenslotte in Nederland. Ja. Deze zit ja. niet uh, bij de politie, want wij gaan naar onze uh, tweede ruiter Ed, als ik het goed heb. En dat is de man die zoveel indruk maakt, tot nu toe Van der Fleut, hè? Michael van der Vleuten met uh, zijn paard Verdi. Een uh, Nederlands gefokte hengst van uh, 10 jaar oud van Kiedam de Revel, voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn. En uh, Michael, ja, een beetje de Benjamin. Hij is uh, de zoon van Erik, maar uh, hij doet het echt helemaal op zichzelf. En hij kijkt nu naar een hindernis, de eerste sprong... waar de affiches van de Spelen van 1948 op afgebeeld zijn. En dan gaat het verder over hindernissen... die een uh, relatie hebben met maritieme geschiedenis van Groot-Brittannië. Want we zitten hier op de terreinen in Greenwich Park... van het uh, tegenwoordig Maritiem Museum. En dit was voor de zetel van de admiraliteit. Maar goed, we gaan nu naar de hindernis 3 en naar dan de hindernis 4 achter... op een aantal gelofsprongen. Gezet zet behoorlijk aan voor die sloot, want wil niet die fout maken... als in de vorige rit, Jurf vrieling. Maar dan is het weer terugnemen voor een zeilboot... gesymboliseerd door een aantal balken boven elkaar. En geeft het paard tussendoor wat, wat, wat vrijheid. En maar hij neemt hem dan weer op. Gaat nu naar een, boven wat zeiltjes. En met die zon reflecteert dat. Blauwe zeiltjes waar een hindernis boven gebouwd is. Gaat hij naar de driesprong. Eerst de oxer op twee gelofsprongen. Sprong erachter nog een okser. En op één gelopsprong erachter een stijl. En hij luidt er goed overheen te gaan. Niet zoals bij het paard van Mark Houtzager. Dan uh, dat hij er echt met extreem decimeters overheen gaat. Maar het is allemaal net genoeg. Ook daar bij die enorme heg. Naast Nelson Statue van Trafalgar Square. Naar de dubbel. De dubbel zelf goed. Van stijl en Okser. Maar één, twee, drie, vier gelopsprong erachter. Daar is een lastige stijlsprong. En dat gaat nog altijd goed. Hij is foutloos. En dan krijgen we die slotserie. Maar eerst een kapitale okser. Die is 1,80 breed van voor naar achter. En 1,50 voor 1. 55 achter. Nog uh, twee sprongen te gaan. Hij is nog foutloos. Hoe zit hij in de tijd? Dat is redelijk. Hij moet even over dat hoge hek. 1, 2, 3, 4. Tussensprongetje van het paard. Maar het komt heel goed uit. En net als gisteren een foutloos parcours. En uh, ja, niet alleen Oranje springt ook op. Het, het totale publiek hier weer zo'n 25.000. Hij doet het binnen de toerstaande tijd. Prachtige nulrit. En dat geeft weer uh, veel bemoediging voor onze andere Nederlandse ruiters. Want die zien alleen maar steeds een fouten uh, maken door andere teams. Maar nu weer een mooie foutloze rit van Michael van der Vleuten. We zitten met je mee te genieten Ed van der Bent. Wij uh, geven u alvast de, de stelling aan de lijn. Na half zeven u kunt gaan stemmen op www.radio1.nl. En dat gaat over uh, de slachtoffers in Alphen aan de Rijn die de politie aansprakelijk willen stellen voor de schietpartij daar ruim een jaar geleden. De stelling is, het is terecht dat de slachtoffers van de schietpartij... de politie daarvoor aansprakelijk stellen. Stem via www.radio1.nl. Uh, straks na de klok van zes uur hoort u meer hierover. Het is bijna drie minuten over half vijf. Het is de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorald Meegersen.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 De plannen om het Britse hogerhuis te hervormen zijn van de baan. In de regeringscoalitie was er teveel verzet van de conservatieven... tegen de plannen van de Liberaal-Democraten, de kleinste regeringspartij. De Liberaal-Democraten wilden onder meer het aantal leden van het House of Lords... terugbrengen van meer dan 800 tot 450. En de Algerijnse atleet Taufik Makloufi mag niet langer meedoen aan de Spelen in Londen. Dat heeft de Internationale Atletiekfederatie Federatie bekendgemaakt. Hardloper had zich tijdens de 800 meter niet genoeg ingespannen. Al na 100 meter stopte hij met lopen om zijn krachten te sparen... voor de finale van de 1500 meter. Dat onderdeel was McLovey favoriet. Maar die mag dus naar huis nu. Dat is nieuws op dit moment. ABB verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen Waardenburg en Knopert-Empel staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Gorkum richting Utrecht voor Houten. 3 kilometer file bij de wegwerkzaamheden. Daardoor ook een file op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Houten 4...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 We praten zo over de bosbranden op Sicilië. En aan tafel zit nog altijd bij ons korpschef Geert Huizen van Reenen, ...topsport in zijn portefeuille bij de politie heeft. We gaan eerst naar Syrië, want de premier is dus gevlucht naar Jordanië. Hij is overgelopen naar de oppositie, het vrije Syrische leger. Rashid heet de premier, of uh, Kawa Rashid moet ik zeggen, is een Syrische koert. Uh, wij praten met hem over de premier hijab. Uh, meneer Rashid, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u, u woont in Nederland, hè, maar heeft nog altijd goede contacten met de Syrische oppositie. Uh, wat, wat vindt u van het nieuws? Wat, wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, uh, dat, is, dat is eigenlijk een hele grote klap uh, aan het uh, regime. En uh, een hele goede overwinning van het Syrische op, voor de uh, Syrische oppositie eigenlijk. Dat is een uh, tweede man uh, van Syrië, premier van Syrië. Dus is nog uh, geen twee maanden. Hij uh, had een vertrouwen van het uh, president al-Assad zelf. Hij heeft hem toen benaderd om het minister van uh, het premier te worden. Dus uh, dat betekent een hele grote klap voor het regime. En, en wat, wat speelt er op de achtergrond, denkt u? Wat, wat zegt dit? Ik denk dat uh, uh, het, uh, meneer Hayat uh, uh, hij heeft gewoon uh, goed nagedacht gedacht deze, om deze grote stap te nemen. Want hij weet... En er zijn ook heel veel mensen af en weten dat het regime gewoon gaat vallen. Dat is gewoon het eind van het regime. Dus iedereen wil gewoon aan het kant van het volk kiezen beter dan uh, de moordenaar of het, het regime die dagelijks uh, uh, aan het uh, volk uh, bombardeert. Ja, en, en hoe reageert het Syrische leger hierop, denkt u? Op wat voor manier zal die worden ontvangen? Nou, toen, uh, sinds gisteren, eigenlijk het uh, begin van avond, uh, gisteren. Uh, ...heeft een hele zware uh, gevecht uh, plaatsgevonden uh, bij de grens van, uh, van Jordanië... ...want de Syrische leger, Syrische, wist dat is een wil een plan... ...dat de uh, premier is wel, uh, hij gaat uh, richting Jordanië... ...maar uh, toch, hij is veilig naar Jordanië, uh, Jordanië gevlucht... ...en, uh, en de bombarderen van twee, drie steden uh, bij de grens van Jordanië is nog uh, onder druk en uh, bombardeerd uh, van het regime. En nou zei u in het begin van het gesprek van... Uh, nou, is een hele grote klap, zeg maar, voor de, voor de regering. Verwacht u zo langzamerhand dat de, de, de uittocht een beetje begonnen is? Zeg maar? Hoort u daar geluiden over dat er meer mensen op het punt staan... om wat dat betreft over te lopen en ook hooggeplaatste mensen? Klopt. Uh, ik, uh, u mag uh, ver, verwachten dat er nog een hele goede nieuws van binnen Syrië komt. Nog een hoge officiers en ministers... En ik verwacht binnen deze week nog andere bekende namen aan het regime. En dat betekent eigenlijk wat ik hoor van de mensen binnen Syrië door mijn contacten... Dat, dat, is, dat het regime gewoon ademt zijn laatste ademen gewoon. Hij heeft een echt een probleem. Er zijn mensen die willen niet meer met deze regime uh, even werken. En verwacht u dat, dat de Syrische oppositie deze overlopers uiteindelijk met rust zullen laten? Of zal als dat geval is er uiteindelijk nog een soort bijltjesdag volgen, denkt u? Iedereen heeft uh, dat stap van het premier gewoon uh, verwelkomd. Uh, hij heeft een uh, bekende naam en volgens veel uh, uh, kant van de oppositie heeft nog een handen. Hij heeft uh, niks met de militairdienst uh, gewerkt. Hij was niet, uh, hij was niet uh, minister uh, premier, uh, net twee maanden. Verder heeft niks uh, mee gedaan, dus was verwelkom. Maar, maar kan, da dat, kan dat echt uh, afgelopen twee maanden premier van Syrië geweest zijn en niks, niks met het geweld te maken hebben? Uh, verleden eigenlijk, hij had niks mee te maken, nee. En uh, verleden, hij heeft alleen maar de gouverneur van Latakia en een uh, gewerkt, meer niet. Hij heeft niet in het militair dienst gezeten, hij zit niet uh, uh, bij de uh, soort moordoperatie uh, of bombeoperatie tegen de Steden dat niet. Maar hij heeft, hij, hij heeft altijd ook sinds 2004. Toen 2008 als een chef of een voorzitter van de baaspartij geweest. Dat heb ik persoonlijk heel veel opmerking om. Uh, speciaal in Dere zorg, de, de zijn geboorteplaats, uh, uh, dicht bij Iraaks Iraks uh, grens. Dat uh, zijn wel bepaalde punten die uh, mogen bekritiseerd worden. Maar op het andere manier vergelijken met een, uh, de neef van het regime of zijn broer... of het uh, ministerie van Defensie of de andere, hij... Uh, Volgens mij beter dan hen. Houtkawa Rashid, dank voor uw reactie op dit nieuws over de premier van Syrië die dus is overgelopen. We gaan het hebben over bosbranden. Eerst in Colorado, toen in Spanje, Canarische eilanden en ook op het Italiaanse eiland Sicilië staan nu hele stukken bos in brand. Ik ga erover praten met Angelo van Schaik. Uh, goedemiddag. Wat, wat, goedemiddag. Is de laatste, wat is het laatste nieuws over die bosbranden op Sicilië? Op dit moment woeden er zo'n 20 branden over het hele eiland. Uh, het meest getroffen is de provincie Palermo aan de noordwestkant van het eiland. Daar is ook een groot deel van het nu het natuurreservaat Lodzinga in vlammen opgegaan. Dat is een natuurreservaat van zo'n 16 hectare groot. Daar zijn gisteren ook al uh, honderden toeristen uit voorzorg geëvacueerd. En daar is ook gisteren een boswachter omgekomen in de vlammen. Op dit moment wordt er met mannenmacht geblust, onder andere met blusvliegtuigen en met helikopters. Maar de aanhoudende droogte en vooral de harde wind maakt, het, uh, maakt dat werken niet makkelijk op dit moment. En uh, nou is natuurlijk het blussen en het uh, bedwingen van de branden de eerste prioriteit. Maar over hoe ze ontstaan, dat is natuurlijk ook altijd uh, belangrijk. Blikseminslag soms, uh, sigarettenpeuken, menselijke zaken. Is het helder waar deze branden vandaan komen? Nou ja, ook op Sicilië laten mensen natuurlijk wel een brandende sigaretten slingeren. En ook, uh, nou niet in augustus, maar in, in september ze willen het ook wel eens uh, een grote onweersbuien zijn. Maar heel regelmatig worden die branden ook gewoon aangestoken. En heel regelmatig zit daar dan ook de, de maffia achter. Het is een woord wat snel uh, verbonden is, Sicilië. Dan zit de maffia erachter. Wa waarom zou de maffia dat doen? Nou ja, het is natuurlijk niet de maffia. Er zijn verschillende clans over het hele eiland uh, verdeeld. Maar uh, er zijn verschillende redenen voor dat ze dat zouden doen. Eén is bijvoorbeeld de lokale overheid dwingen de bestemming van, uh, van de grond die dan op dat moment in de fik staat te veranderen van natuurgebied... Uh, naar bouwgrond, waardoor ze daar dus weer op kunnen bouwen en geld aan kunnen verdienen. Uh, het wordt ook gebruikt om, om de eigenaars van die grond uh, uh, te bedreigen. Uh, er gaan regelmatig landerijen van boeren op of, of wijnranken die in, in, in de, de fik vliegen. En, en dat is de belangrijkste volgens de burgemeester van, uh, van Palermo, uh, dat het een boodschap aan de politiek is. Uh, op dit moment brandt er al een paar dagen een vuilstort in, uh, in Palermo zelf. En die brand zouden dus zijn aangestoken. En dat zou dan zijn om te laten zien wie de basis in de stad Althans, dat zegt dus die nieuwe burgemeester. En die neemt gelijk de handschoen op om, om de maffia, de lokale clans, nog harder te gaan bestrijden. Kortom, er is een dubbele strijd gaande: bedwingen van de brand en bedwingen van de reden die de brand veroorzaakt. Ja, daar komt het wel een beetje op neer, ja. Nou. Eh, maar ja, dat, dat is eigenlijk al jaren aan de gang. En elk jaar zie je weer dat er enorme branden zijn over het hele eiland. En, en helaas zie je dan na de zomer dat daar op die stukken grond ineens huizen verschijnen of iets dergelijks. Angelo van Schuik, ik ga je danken voor je toelichting op dit moment. En wij praten door met ons, onze gast Gerard Huyser van Rene, de korpschef die binnen de politie gaat over de topsportselectie. Meneer Huisjof, we zitten ondertussen even met een schuin oog naar het paardrijden te kijken. Ja. Zit u ervan te genieten, het paarden springen? Ja, ja, ik vind het geweldig mooi. Is het ja. een sport die u volgt? Nou, ik niet, mijn vrouw wel. Dus u weet er wel iets van? Nee, mijn vrouw weet er veel van. Maar als u naar huis belt, moet u er wel even over kunnen hebben. Zeker, uiteraard. Ja. uiteraard. We hadden het net over, over de beveiligingen. U zei, de mensen zijn, zijn vriendelijk, noemde u het. Ja. Uh, ze maken Attent. de juiste inschattingen. Atent. Als ja. u ziet hoe ze met die enorme menigte mensen omgaat... die van A naar, uh, ja. omgaan, die van A naar B gaan. Wat is uw indruk daarvan? Heel professioneel. Uh, heel gestructureerd. Uh, heel goed gebriefd. Dus je merkt ook dat ze, ik merk dat ik vanmiddag ben uit het Olympisch Stadion geweest, daar kom ik net vandaan. En je ziet ook dat ze dus aankomende stromen scheiden van de vertrekkende stromen. En dat is heel professioneel, want daar waar stromen op elkaar botsen, betekent dat aan- en aanvoer vertraagt. En daar heb je geen belang bij. Dus je moet snel aanvoeren, maar ook zeker snel afvoeren. En je ziet gewoon dat ze dat gewoon geweldig doen. Als je naar die veiligheid kijkt, zonder al uw geheime prijzen te geven... begrijp ik wel dat bij dit soort stromen ook op Schiphol... en zo er steeds meer ook op gedrag van mensen uh, ja. gelet wordt. Hè? Ja. Mensen. Ja. Betekent dat dat er ook op allerlei punten uh, mensen op mij, op u en op ons letten... zonder dat wij weten dat Ik bedoel, is dat ook professionaliteit? Zitten daar allerlei stille tussen, zeg maar? 100% zeker. Ik weet niet, uh, ik heb hun plan niet gezien. In Peking heb ik het toen wel uh, bestudeerd. Dat was uh, uh, interessant om te kijken hoe die Chinezen dat hebben aangepakt. Kijk, normaal werk je met een aantal ringen. En in die ringen kijken je naar bepaalde profielen van mensen. En die moeten jou bepaalde informatie geven waar, waar je op zou moeten reageren. En als je dat goed doet, gebeurt er niks. Nou, en dan zien ze al die oranje mensen met die oranje wortelen op hun hoofd. En denken Zo, dat zal wel richting Hollandse huis gaan. Laat maar ja. lopen. Ik weet niet wat ze denken. Uh, misschien denken ze wel iets van... Maar het is wel opvallend, hè, die Nederlanders. Die ja, Ik ja, ja, ja, bedoel, ja, ja. je pikt ze er overal ja, uit. Ja, ja, ja. Maar, maar nog Goed even zeer. dat gedrag. Want daar, daar train je mensen heel veel op. En, ja. en die bestuderen eigenlijk voortdurend of er mensen zijn die ja. zich wat onrustig gedragen. Want, ja. nogmaals, zonder alle te geven Mensen die wat gaan doen, zijn vaak in aanvang al onrustig in hun gedrag. Nou, dat ik zeg ik het zo? Of hoeft nou, dat niet? Nou, dat hoeft niet Hangt van se. de professionaliteit af van mensen? Ja, dat doet van je professionaliteit en van je getraindheid af. Hè. Dus... Niet iedereen die iets in het zin heeft roept dat er het nee. rond of uh, is nerveus. Maar het gaat en, wel over bewegingen die je maakt. En, en kunt u dan, wat u zei, in peking hebben, dat mogen we studeren. Is mm -hmm. het normaal dat bijvoorbeeld na een toernooi als dit je dat met elkaar ook uitruilt... als internationale politie en zegt, uh, kom eens kijken ja. hoe wij dat gedaan hebben... en waar we tegenaan gelopen zijn? Ja, absoluut. Ja, we noemen dat uh, debriefen, wat alles in de topsport ook gebeurt. Alleen Dat noemen ze dan evalueren. Uh, en wij doen dat dus ook. Dus na je prestaties uh, ga je na bij jezelf wat is goed gegaan, wat had beter gekund. En wat is wel goed gegaan. En wat deel je weer met anderen. Dus uh, onlangs nog een lezing gehad van die rellen die we hier in Engeland uh, zijn geweest. Een jaar geleden bijna. Of ruim nu inmiddels zo. Uh is dus Zeer interessant om te kijken uh, wat ze daarover te vertellen hebben. Nou viel mij op in de metro overigens, gewoon als leek... dat mm. daar waar je bij de stadions bijna geen zichtbaarheid van beveiliging hebt... Mm. buiten de poortjes, dat de politie in de metro heel duidelijk binnenkomt... zodat je van 500 meter af ziet, goedemiddag, hier zijn we. Is dat, ook, is dat weer een ja. ander soort vorm van ja. laten zien dat je aanwezig bent? Nou, waar het om gaat is zichtbaarheid. Ik zag dat in Wembley, daar ben ik uh, in gisteren geweest. Uh, en dan zie je dus ook... dat. De politiemensen te paard zitten, dus van veraf zichtbaar zijn voor het publiek. en zodanig zijn opgesteld dat je tussen hen door uh, uh, verder moet lopen. En dat is in, uh, zeg maar in de opvatting over crowdcontroles. dat zeer professioneel zoals ze dat doen. Ja, terwijl ze dat dus niet op het Olympisch Park doen, of in ieder geval minder zichtbaar. Is, is daar een reden voor? Is dat omdat iedereen daar gecontroleerd is, misschien van tevoren? Nou, ik, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat uh, als je dat te veel ordent en te veel stroomt. Dat dat niet prettig is voor degenen die er zijn. Dus dan is zo'n enorme ruimte waar enorm veel mensen zijn, althans vanochtend. is het gewoon prettig voor de mensen om kriskras door elkaar te lopen. en dus niet te veel stromen te hebben. Pas bij de uitgangen je stromen gaan organiseren. Ik ga nog even terug naar waarvoor u hier uiteindelijk bent, uw sporters. Ja. Uh, nou ja, wij vinden dit ook interessant. Ja, ja, uh, Teu Mulder, uh, daar gaat u, u. U zit ook bij al uw sporters op de tribune. Bij Teu ja, Mulder, niet... als hij, als hij, dat heeft u allemaal geregeld? I, ja, dat is uh, geregeld. Niet alles is te regelen van tevoren. En bovendien zijn er enorme kosten aan verbonden. En ook wij, als openheidsapparaat moeten natuurlijk voorzichtig met de centjes uh, omgaan. Dus uh, we zijn wel bij een paar wedstrijden aanwezig, zodat volleybal er. Uh, heeft Sanekes bijvoorbeeld vier wedstrijden ja. uh, gedaan, daar hebben wij maar eentje van gezien. En uh, bij het schermen, ja, dat was snel. In die zin afgelopen, dat was ook maar een één wedstrijd. En ik hoop bij Mulder ook één wedstrijd. Maar nou bent u bij alle sporters euh, euh, gespannen. Want u bent een echte sportliefhebber. Want ja. wij, gewoon, wij letten ook ja. op gedrag natuurlijk. Ja. He, ja. Wij, wij kunnen wij zijn ook het kunnen zien. U zegt wel, vrouw, maar wij u, u zagen u u dat u, u het ook, ook een, heel boeiend vond. Nou, zijn wij nou trouwens, punten bij. Maar eh, eh, toch even. Eh, eh, eh, eh, eh, als die Nederlanders zijn, bent u... Echte Nederlanders zijn we allemaal. Bent, ja. u, bent u bij iemand die Nederland is en bij u nog een beetje extra? Zit er dan nog een ander extra gevoel bij? Ja. Bas Weijler was echt... Zo voelde ik dat een debakel. Dat is het natuurlijk niet. Het is topsport, dus dat gaat om details. Maar ik voelde me badeloos, ja. Ja, En is dus ook omdat u die mensen natuurlijk een, een persoonlijker band mee heeft... dan met die anderen die u... Ja, ja, hoewel die persoonlijke band van mij met hun is relatief gering. Hoor. Dat, is niet, uh, dat is meer zeg maar, uh, de topsportcoördinator die daar uh, heel druk mee is. Uh, Femke is de toekomstige topsportcoördinator die we hebben aangetrokken... om dat doen, te gaan doen de komende jaren... En die is veel meer op de persoon uh, met die mensen zelf bezig. Als laatste, u zei niet voor niets... wij moeten als overheid ook goed op de zeetjes letten. Moet u ja. vaak uitleggen van... Uh, zeg, u heeft overal geld voor nodig. En ja. Nou nu zit er die topsporters. Hier ja. is dat zo'n zo lekker argument. Ja. Om, uh, ja. Wat zegt u dan? Nou, het is heel goed dat je dat vraagt. Uh, omdat ook wij en de topsporters zelf ook hebben uit te leggen... wat hun meerwaarde is. Uh, want dat lijkt wel ideaal om voor de helft van de tijd te werken. Maar als ze we werken, werken ze wel heel hard... En ook aan die onderdelen die wij ook nodig hebben binnen de Nederlandse politie om ons daarin, daarin uh, te verbeteren. Wij gaan, uh, denk ik, langzamerhand, want wij gaan ons oog weer ook op de paarden richten. Dus wij gaan ons uh, zeer uh, danken dat u hier wilde zijn. Graag, en graag. Uh, wij gaan uh, u veel succes wensen met uw laatste pupil, maar vooral ook met alle andere Nederlandse sporters ja? Ja, dank u wel. en wat we willen leren van uh, de veiligheid. Oké. Okay. Dank u wel. Graag. Dank u wel. Gerard Huizer van Rhenen was dat. De korpschef die dus gaat over de topsportselectie binnen de politie. Ed van de Wens. Hoe spannend is het? Nou, Lucella, we hebben bij de openingsceremonie, Tom, kan zich dan nog herinneren, een onderdeel pandemonium gehad. Nou, dat hebben we hier net nog even overgedaan gekregen door de 25.000 uitzinnige publiek. De meeste Britten zonder twijfel. Maar ieder ging zonder uitzondering uit zijn dak voor Scott West. De Britse deelnemer met Hello Santos, die voorlopig Groot-Brittannië goed houdt met een mooie foutloze rit. Het lag er zo ontzettend makkelijk uit. En zo hebben we ook met ja, Mark Houtsager, met zijn paard Tamino. Dan zegt men, zegt het ziet er zo makkelijk uit. En het gaat er allemaal zo ruim overheen. Nou, laten we hopen dat dat nu ook gebeurt. De eerste is in ieder geval goed van dit parcours van 13 hindernissen met totaal 16 sprongen. Dan hindernis 2, een spalsprongetje van links naar rechts... met alleen maar wat bomen boven elkaar... Maar de problemen die gaan dan pas op die volgende lijn beginnen. Met een okser en dan die vervaarlijke sloot daarachter. Goed over de eerste. 1, 2, 3, 4, 5. Waterbak. Ja, de waterbak gaat hier goed overheen. Ruim overheen. Het zandspad terug in het water. Maar dat is geen fout. Daar het schip met tussen de masten. Die, die bomen. Die, en daar gaat hij nu naar de... Even kijken. Hij neemt een hele ruime volte. Hij neemt alle tijd. Maar je moet binnen die 88 seconden rondkomen. Die waterbak met die zeiltjes. Met de vuurtoren. En daarna de driesprong. Goed over de eerste. Twee, twee gelofschronken. Goed over de tweede. Eén gelofschronken. En wat gaat het weer ruim. Ongelooflijk om te zien hoe ruim dit paard met en de voorbenen en de achterbenen over die hindernissen gaat. Maar nu die heg. 1,60 hoog. En een oksen. Die is breed. Hoe de paard zich gaat strekken. En dan nu een geknikte lijn naar de dubbel. Goed over de eerste. Eén gelofschronken. Mooi over de tweede. 1, 2, 3, 4. Mooie afstand nu. Ja, wat is het een koele rijter dus. En wat is dat paard? braaf. Je ziet dat paard heel attent blijven kijken. Hij richt hem al naar de volgende hindernis. Op het juiste moment geweldig nog twee sprongen te gaan. Hij is foutloos, net als gisteren. Deze man die al deelnam aan de Spelen van Hongkong... individueel het beste Nederlandse resultaat. De zevende plaats. Nog één sprong te gaan. En hoe zit hij in de tijd? Tijd is helemaal goed. Laatst sprong is goed. Foutloos en net als gisteren. Geweldig resultaat van Mark Houtzager. En dit is, ja zou je toch nu ook wel mogen zeggen, een beetje... ook een kandidaat voor het individuele podium. Laten we niet te euforisch worden, maar dat wordt hier veel door anderen gezegd. En nu durf ik het toch ook wel. En dat betekent... hij neemt zijn cap af, doet dat riempje los. Zijn helm is er tegenwoordig. En dat betekent ...dat uh, Nederland nu samen met Groot-Brittannië virtueel aan de leiding gaat... ...met beide vier strafpunten. Dan uh, gaan er even vanuit dat de laatste ruiters ook allemaal nul gaan. Zodien staat daar dan achter op, uh, op brons. Dus gedeeld nu op de eerste plaats Nederland met Engeland. En daarachter Zweden en Zwitserland. Beide met uh, virtueel gezien acht strafpunten. Radio 1. Sportzomer Tweets. Ja, dat Twitter, dat bereikt ons oh, zelfs gaat overal helemaal los, horen wij, Luc Ikenk. Jij ja. hebt wat te verzamelen op dit moment Nou allemaal. ja, dat, dat ja. is wel zo, maar niet per se over het paardrijden. Het, is, het, het, het, het lijkt wel alsof paardrijden een beetje te chic is misschien voor Twitter. Ik heb wel een paar kunnen vinden hoor. Ed Hugo Winkler die tweet dat de paardensport sowieso de saaiste sport van de Olympische Spelen is. Ik ben het niet met hem eens, want ik vond het behoorlijk spannend net. En Ed Sania tweet die denkt dat het echt veel pijn doet als je van een paard valt terwijl je aan het springen bent. Nou, dat is ook een goede constatering. En Lon die tweet dan weer dat ze het enorm knap vindt van zo'n paard dat gespringen. En dat is het dan zo'n beetje. Er wordt niet heel veel over gesproken waar nou, wel veel over wordt gesproken, is Marit Bouwmeester. Die heeft zilver, tenminste, daar moet je dan maar van uitgaan... want zeilen in de laser radiaalklasse is voor de twitterende leek... absoluut niet te volgen. Het zeilhelden die zegt... In een zinderende race bleef zij de Belgische Evie van den Akker... nipt voor. Nou, dat zal dan wel. En wijsneus Mario van den Ende doet net alsof hij wel weet waar het over gaat... en zegt op zijn Twitter... Marit Bouwmeester, zilver, prima toernooi gezeld. Het Kaatje 180, die tweet... Zilver voor Marit Bouwmeester, geweldige prestatie en super gedaan. En Melissa heeft op Melissa 1997 nog een leuk feitje. Maar het bouwmeester is de nicht van mijn basisschoolleraar. Dus dan leer je ook nog eens wat. Dan, eh, niet elke Nederlander had succes. Peter Hellebrand is klaar met te spelen. De, voor de, of de kwalificaties voor de finale van het schieten met een klein geweer... in drie houdingen met die 28ste. Thijs Kremers die maakt dan weer een lolletje van. Hij tweet, Peter Hellebrand mist finale. Hoe ver hij misgoot is niet bekend. En hij heeft nog steeds een grapjas aan. Op EdThijsCo81 gooit hij er nog een grapje achteraan. Peter Hellebrand laat nu de finale schieten. <lacht> Hilarisch. Erik KD dan. Die gaat door naar de finale discus werpen. KD die slingerde dat ding meer dan 63 meter ver weg. Maar toch duurde het lang voordat duidelijk werd of hij naar de finale mocht. En toen dat eenmaal duidelijk was, gooide hij er meteen een tweet uit. Zo zien we dat graag. Hij zegt, ik dacht dat ik gek werd, nog nooit zoveel spanning gehad. Nu focus op de finale. Veel reacties op die tweet. Ton de Kort zegt op Ed Ton de Kort dat hij vijf jaar ouder is geworden. En nu knallen in de finale begint iedereen weer op nul. Marjolein Moncieus die tweet op Ed Marjolein Mon. Finale spelen, gek. Zet hem op, visualiseer je dat je met een eentje gooit... en ram hem naar de andere kant van de baan. En met een eentje bedoelt ze dan het gewicht van de schijf... en niet het dier. Erik Kadee hoeft zich niet in te beelden... dat hij een eend door het Olympisch Stadion aan het werpen is. En dan nog, weet u nog van de Tour? Dat ik aan het einde van de dag elke keer een soort... Maarten Ducrol? Ja, ja, Maarten ja. Ducro, uitsprakengenerator, zeker. Oh, ik dacht dat Kenny van Hummel nog even langs langskomt. Uh, nee, nee, niet. Kenny is een beetje stil okay. op Twitter... maar er is nu wel een Mart Smeets uitsprakengenerator gemaakt... te vinden via Ed uh, Automatisch samengestelde uitspraken die door Mats Meets uitgesproken hadden kunnen worden. De leukste van vandaag is, daar komt hij, zwemmen. Dat vinden wij leuk, dames en heren. We zijn een knotsgek volk. Nee, laat ik het anders formuleren. Kunnen wij, als Nederlanders, want dat zijn wij, nog wel mee op dit niveau? Dat was mijn beste Mats meets imitatie Dat was hem weer. Ed Smeets, smakelijk is hem. Je kunt meepraten via hashtag R1 Sportzomer. Blijven verzamelen, Luc. En Doe morgen ik. willen we alles weer horen. En dan gaan we naar uh, Willemijn Hubert. Die heeft alles over het weer verzameld. Willemijn, goedemiddag. Ja, hoi, zonder ja. etjes tevoren alleen. <laughs> ja, zeg, uh, sommige delen van Nederland uh, hadden te maken met heftige buien vandaag. Uh, hoe, hoe komt het dat het plaatselijk zo heftig is? Ja, die, die buien die zijn ontstaan op een trog. Dat is een uitloper van een lage drukgebied. En die schuift over Nederland. En op die trog. Op die lijn zijn uh, buien ontstaan. En die zitten dus ook in een soort uh, lijn. En uh, zoals vandaag het geval was, van Zuid-Holland tot aan Friesland. En die lijn met die buien trekt langzaam over het land heen. Ja, en dan kan je je voorstellen dat het wel heel lokaal is, inderdaad. Ja, en het KNMI heeft een onweerswaarschuwing ja. gegeven. Uh, voor wanneer dreigt dat? Ja, op dit moment is dat het uh, geval. Bij al die buien zitten gewoon kans op uh, onweer. Alhoewel de kans aan de kust inmiddels af begint te nemen... omdat de buiigheid daar ook langzamerhand wat af aan het nemen is. Maar landinwaarts blijft die kans op onweer... tot uh, in, de, in de loop van de avond nog steeds uh, bestaan. En die buien dus ook. En als we dan even naar morgen kijken? Ja. Ja, nou, ik zou zeggen eigenlijk geen uh, paraplu mee. Als je mazzel hebt, heb je namelijk gewoon een hele droge dag... En dan sleep je dat ding voor niks mee. Maar ja, ga je voor langere tijd naar buiten, check even de radarberichten. Uh, Want er kan af en toe wel een bui vallen. Maar het groot deel, grootste deel van de dag gewoon droog. En qua temperatuur vergelijkbaar aan vandaag. Ja, en betekent dat dat we dan voorlopig ook even het ergste gehad hebben? Ja, woensdag is denk ik een beetje een overgangsdag. Ook dan nog wel een aantal buien. Maar vanaf donderdag gaan we een periode in met wat uh, nou eigenlijk droog weer en ook wat zonniger weer. En dan loopt de temperatuur richting het weekend ook langzaam wat omhoog. Zo richting de 3 tot 25 graden. En zie je daar het, het, het, hetzelfde? of de beeld in Londen. Ik moet zeggen, ik heb in Londen niet zo heel ver uh, vooruit uh, gekeken... maar we krijgen te maken met een hoge drukgebied... wat zich langzamerhand wat uitbreidt. Dus zeker voor het zuiden van Engeland, waar Londen dan in ligt... Uh, daar komt het hoge drukgebied ook overheen. Dus daar wordt het ook langzamerhand drogen. Maar dat is morgen dus ja, nog niet helemaal het geval. Willemijn Hubert, dank je wel. Dat betekent dat wij langzamerhand richting het nieuws gaan van vijf uur. En de ontknoping. Wij kunnen bijna niet wachten. Bij de paarden zit er aan te komen. Drie ruiters heeft Nederland gehad in de landenwedstrijd. Frieling, acht strafpunten. Van de Fleuten en Houtzaker, ieder nul. In de geschoonde stand staan we gelijk met Engeland. Uh, bij ons komt nog uh, Gerko Schreuder straks als laatste ruiter. De Engelsen hebben ook nog. In de andere soortige stand staan we op dit moment achter de Engelsen. Dat heeft dus te maken met of je je slechtste ruiter aftrekt of niet. Wat duidelijk is is dat de ontknoping nadert en de laatste ruiters die tot nu toe rondgaan... het moeilijk hebben in de laatste omgang. Kortom, even na vijf weten wij of ons land weer een medaillerijker is... en zo ja ook van welke kleur. Tot zo. naar landen. 50 meter vrije slag, Ranomi Kromouwijojo in baan 4, Veldhuis in baan 3, Kromouwijojo ligt ernaast, Kromouwijojo gaat er nu overheen, het gaat weer gebeuren hoor, het gaat weer gebeuren, Ranomi Kromouwijojo weg naar nog een olympische titel, ja, ze doet het weer!